8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. U bent gewaarschuwd, want u kunt dus ook worden gehackt via de iCloud. En vluchtelingen in Nederland die komen maar moeilijk aan een baan. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stijts.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 De NAM wil minder verantwoordelijkheid dragen... voor de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Dat zegt directeur Schotman in Trouw. De NAM krijgt straks in de nieuwe Mijnbouw en Gaswet van minister Wiebes... nauwelijks nog iets te zeggen over de gaswinning. Minder invloed moet betekenen dat de NAM ook minder aansprakelijk is... zegt Schotman. Critici maken zich zorgen over de nieuwe gaswet van minister Wiebes. Volgens actiegroep Groninger Gasberaad is onduidelijk... wie er in de toekomst aansprakelijk is... bij schade door aardbevingen in Groningen.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 De benoeming van de hoogste Europese ambtenaar, Martin Zilmaier... moet worden heroverwogen, zodat ook andere kandidaten kans maken op de post. Dat eist het Europees Parlement. Zilmaier is een vertrouweling van commissievoorzitter Juncker en werd van de een op de andere dag gepromoveerd tot hoogste ambtenaar. Het Europees Parlement zegt dat de benoeming kan worden gezien als een koep. En gisteravond zijn de belangrijkste journalistieke prijzen, de tegels, uitgereikt. In de categorie Nieuws won Bas Haan van Nieuwsuur met zijn reportage over beïnvloeding van het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De tegel voor het beste interview ging naar Jannetje Koelewijn van de NRC. Zij sprak met nabestaanden van de aanslag op de luchthaven van Brussel. En in de categorie Onderzoek wonnen twee NRC-journalisten met hun onthullingen over mestfraude. Het weer tot slot. De mistbanken in het oosten verdwijnen snel. En dan wordt het een zonnige dag. Er is wel geregeld sluierbewolking, maar het blijft zonnig bij 17 tot 22 graden. Ook morgen en donderdag veel zon. Dan kan het zelfs 25 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De dinsdagochtendspits is toch weer wat drukker dan gebruikelijk. Er staat nu 440 kilometer. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. Rond Amsterdam gaat het eigenlijk nog best redelijk goed. Maar ook daar staan wel files, hoor, vooral aan de noordkant. Een paar dingen vallen op, was een ongeluk. En er ligt nog een stuk bumper op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Uh, tussen Dodewaart en tot zo'n 20 minuten vertraging. Een ongeluk met vier auto's op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Knopend Klaverpolder drie kwartier vertraging. Twee reishokken zijn er dicht. En als laatste een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Knopend-Valburg ruim drie kwartier vertraging. De linker reishok is dicht. <tied>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 Sintes.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Vijf en 5,5 minuut over acht is het. Een uh, kandidaat-politicus voor de VVD in Almere is gepakt voor het hacken van computers van tientallen vrouwen. Hij was op zoek naar naaktfoto's en video's. Telegraaf Graaf meldt het vanochtend: noemt hem de porno-hacker. Uh, hij lekte uh, volgens de krant onder andere foto's van bekende Nederlanders. Mitchell van der K, dat is deze man, uh, is inmiddels weg bij de VVD trouwens. Ontkent dat hij de beelden online heeft verspreid, maar geeft toe dat hij iClouds heeft gehackt. Ik ga daarover praten met uh, onze tech-expert Joost Gellevis. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, dat, jij stuurt intern ook wel eens mailtjes rond... Hè, als we dan weer het woord hacken verkeerd gebruiken. Is, het, is dit nou hacken of is dit gewoon slim wachtwoorden kraken? Ja, hoe hij het precies heeft gedaan, dat, uh, dat moet nog duidelijk worden. Maar um, ja, ik, denk, ik denk dat je het in dit geval wel hacken mag noemen. Ook al ben je alleen maar bezig met inderdaad simpel wachtwoorden kraken. Technisch is het waarschijnlijk niet heel hoogstaand wat hij heeft gedaan... maar hij heeft wel echt ingebroken in die accounts. En ja, dat is hacken. Hoe gemakkelijk is dat eigenlijk om in te breken in zo'n iCloud... Nou, dat is wel lastiger geworden nadat in 2016 veel foto's van uh, beroemdheden zijn uitgelekt. Ook uit hun iCloud-accounts. Uit, uit iCloud in veel gevallen uploaden mensen hun, uh, account, hun, hun foto's naar hun iCloud-account. Uh, veel mensen met een iPhone doen dat. Dus er kunnen ook foto's tussen zitten waarvan je er niet eens uh, van uitgaat dat die, eigenlijk op, dat die op internet staan. Op zich, het is een stuk lastiger geworden. Maar als mensen bijvoorbeeld in phishing trappen, dus van die mailtjes die je ook wel eens krijgt om je internetbankieren bijvoorbeeld, uh, ja, je wachtwoord daarvan te geven. Ja, dan kunnen ze in sommige gevallen ook in je iCloud account als je daarin trapt. Maar die iCloud, even voor de goede orde. Dat, dat is eigenlijk een soort uh, ja, gewoon, gewoon een database waar je dus jouw spullen parkeert. En eigenlijk is het de bedoeling dat jij daar alleen maar bij kan. Om, om ruimte te besparen thuis op je computer. Ja, klopt. Op een gegeven moment is je telefoon vol. Al die foto's passen er niet meer op. En uh, dan, ja, het is een dienst van Apple om die foto's dan uh, te uploaden. En inderdaad, de bedoeling is dan dat je daar alleen zelf bij kan. Uh, iCloud was wat slechter beveiligd dan andere opslagdiensten... zoals Dropbox en Google Drive. Of althans, je kon het minder goed beveiligen. Dat is wel veranderd. Maar uiteindelijk blijft natuurlijk toch een beetje de mens aanzet. En in veel gevallen, ik weet niet hoe dat in dit geval is... in veel gevallen zie je dat, uh, dat mensen toch de zwakste schakel zijn... In zo'n mailtje trappen en dan een hm. hele account uh, open en bloot toegang geven. Nou, beweert deze man dat hij dat in opdracht van iemand anders heeft gedaan. Um, en um, uh, dat die beelden volgens hem ook door die andere, die anonieme opdrachtgever, uh, dat hij die de zaak op internet heeft gezet. Hoe geloofwaardig is dat? Ja, dat is natuurlijk lastig te beoordelen, maar uh, kijk, het programma van John van der Heuvel heeft ontdekt dat hij hierachter zit. Uh, dus dan lijkt het me zeer sterk dat ze, ja, dan, zou, dan zouden ze ook misschien wel weten wie die, uh, wie die anonieme verspreider zou zijn. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje speculeren, daar, daar durf ik niet echt op maar, mee te gaan, moet ik zeggen. En, en wat je dus kan doen om te voorkomen dat iemand daarbij kan, is in ieder geval niet in die phishing mailtjes trappen. Ja, en, wat je, en het zijn wel telkens dezelfde tips natuurlijk die we geven... maar ze blijven belangrijk. Uh, bijvoorbeeld twee-staps verificatie is een moeilijk woord... maar uh, het komt erop neer dat als je dan inlogt... dat je dan een extra code moet opgeven. En dat maakt je gewoon... Nou ja, het maakt je niet helemaal onhackbaar, maar uh, ik zou zeggen uh, 95%. En wat ook helpt is vaak je wachtwoorden verwijzigen. Er is laatst weer zo'n uh, website met zo'n wachtwoordendatabase... met allemaal wachtwoorden gepubliceerd. Nou ja, als je drie jaar lang je wachtwoord niet hebt gewijzigd bijvoorbeeld... Dan is, dan is het echt wachten tot iemand uh, dat wachtwoord gaat gebruiken... en bij je binnenkomt. Ja, we blijven aan de gang, zeg ik bijna. Maar ja, het, de tips zijn ook inderdaad steeds weer hetzelfde. Dus we kunnen vandaag weer aan de slag. Tenminste, de mensen die met die iClouds uh, bezig zijn. Dankjewel voor de uitleg, tech-redacteur uh, Joost Schelvis... zoals dat, van de NOS. Als gezegd, de arrestatie van die Mitchell van de K... is vanavond te zien bij het programma van John van de Heuvel... op RTL 5. Dat heet online misbruik aangepakt. Het duurt lang, vaak vele jaren, voordat asielzoekers met een verblijfsvergunning werk vinden. Blijkt uit cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Zelfs bij Afghaanse statushouders die relatief snel nog een baan vinden... kan het altijd nog 2,5 jaar duren. Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland legt uit waarom dat zo lang duurt.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 Ja, ja, en dat is eigenlijk ook wel zonde. Uh, hè, we zien bijvoorbeeld de horeca uh, als nummer één uit het onderzoek komen. En, uh, en als vluchtelingenwerk pleiten wij dan ook wat meer voor maatwerk vanuit gemeentes. Want het is een beetje zonde als een hartje de rug uit Afghanistan of een tandarts uit Syrië hier in de horeca aan de slag moet.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 De vernieuwde Europese anti-witwasrichtlijn... heeft rampzalige gevolgen voor de internationale kunst- en antiekhandel... zeggen organisaties uit die sector in NRC Next. Kunstorganisaties hoeven nu alleen onderzoek te doen naar een klant... als die voor meer dan 15.000 euro contant afrekent. Voortaan moet dat al vanaf 10.000 euro... en ook als het geld via de bank wordt overgemaakt. De brancheorganisatie is bang dat de meeste kunsthandels, die klein zijn... zullen bezwijken onder de administratieve lasten. Landbouw- en milieuorganisaties maken zich zorgen... over de bouw van grootschalige zonneparken op het platteland, schrijft het AD. De opwekking van zonnestroom verplaatst zich volgens een inventarisatie... van de krant Van Daken naar Akkers en Weilanden. En vooral in het noorden, waar de grondprijzen relatief laag zijn... zijn er veel plannen. Landbouworganisatie LTO Noord is bezorgd... omdat het ten koste zou gaan van de voedselproductie. En ook natuur en milieu ziet het niet zitten.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 Dat is allemaal te veel en te ernstig om deze zaak af te doen met een taakstraf. Volgens de Raad voor de Rechtspraak in het AD is het uitgangspunt dat zowel OM als advocaten in de rechtszaal bespreken wat hun standpunt is. En het OM zegt in een reactie dat justitie waar mogelijk open wil zijn en dat de video ook geen nieuwe informatie bevat. Het Belgische federaal parket heeft een 22-jarige Servier opgepakt... omdat hij in Nederland en mogelijk ook in België aanslagen plande. Volgens het laatste nieuws kreeg Semir M. in juni 2017 drie jaar cel... omdat hij contact had met IS. En ook was hij van plan om naar Syrië te gaan. M. werd in januari onder voorwaarden vrijgelaten... maar ging volgens de Belgen daarna gewoon weer verder met zijn praktijken. en Zijn plannen voor een terreuraanslag stonden naar verluid nog in de kinderschoenen. En Canada roept alle familieleden van diplomaten op Cuba terug, schrijft de BBC. De stap komt nadat tien Canadezen in Cuba melding hadden gemaakt van symptomen als duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. De precieze oorzaak daarvan is niet duidelijk, maar er wordt gesproken over een nieuw type hersenschade. Amerikaanse diplomaten maakten eerder ook melding van duizeligheid en concentratieproblemen. Toen werd gedacht dat Cuba uit politieke overwegingen ultrasone toestellen inzette. Canada sluit dat uit. En waar is het aansluiten geblazen? Dat is de vraag, Jolanda. Wel een flink probleem. Twee ongelukken. Een ongeluk met vier auto's en in de file ook nog zo'n een ongeluk... met twee auto's op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Knoop en Klaverpolder, 9 kilometer. Uh, inmiddels ruim meer dan een uur vertraging, bijna twee uur vertraging daar. Twee reishokken zijn er dicht. Uh, gaat waarschijnlijk nog tot kwart voor negen duren eer daar die twee reishokken vrijkomen. Ben je op weg naar Rotterdam, kan je beter oprijden via Roosendaal. Pak je eerst de A58, dan de A17. Het is sowieso een drukkere ochtend spits weer, nu 490 kilometer file. Vooral de meeste files in het midden en het zuiden van het land. 18 minuten over 8 is het. Er moest weer iemand uit de kring rond Donald Trump... de Amerikaanse president voor de rechter verschijnen. Dat was gisteravond daar. Dit keer was het een van de persoonlijke advocaten van de president... Michael Cohen. Amerika-deskundige Victor Vlam vertelt wie die Michael Cohen nou eigenlijk is.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 Dat is dus een van de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 Am I wrong? We are doing...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 NPO Het is bijna half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Raad voor de Rechtspraak is verbaasd over een video... die het Openbaar Ministerie online heeft gezet... over het proces rond het monstertruckdrama in Haaksbergen. In het filmpje vertelt het OM over het standpunt dat het inneemt. In het AD zegt de Raad dat het gangbaar is dat zowel het OM als advocaten... pas in de rechtszaal bespreken wat hun standpunt is. Kinderen spelen veel minder buiten. Vijf jaar geleden ging nog 20 procent van de kinderen iedere dag naar buiten. En nu is dat gedaald naar 14 procent. Dat maakt uit onderzoek van Jantje Beton. Een op de drie kinderen zegt wel vaker buiten te willen spelen. Maar het doet dat niet omdat de speelplekken te saai zijn.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 Hij verdient ook een prijs. Raymond Klaassen voor de weersverwachting, voor vandaag. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Dat het echt lente, hè? Ja, zeker. Zomer mag je wel zeggen, morgen en overmorgen. Want de temperatuur loopt dan op lokaal tot boven de 25 graden. En dan spreken we echt van zomerse temperaturen. Maar ook vandaag is het inderdaad al prima toe voor buiten. Want de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 22 graden in het zuidoosten van het land. In het noordwesten, ja, dan wordt het iets minder warm. 17, misschien 18 graden. Maar dat zijn nog steeds uitstekende temperaturen voor deze tijd van het jaar. En daarbij is er dus volop zon. Er zijn wel wat sluierwolken die overschuiven. Maar daar heeft de zon eigenlijk helemaal geen last. Van. De wind die waait vandaag uit een zuidelijke richting is zwak tot matig. Aan de noordwestkust kan hij misschien af en toe eventjes vrij krachtig zijn en dat is windkracht 5. Nou, vanavond en vannacht dan is het helder. De temperatuur die daalt over het algemeen naar een graad of zes op de meeste plaatsen. Ja, en morgen dan wordt het dus nog warmer. En dan krijgen we te maken met die zomerse temperaturen. In het oosten en zuidoosten van het land wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden. Elders wordt het 20 tot 24 graden. Daarbij waait een matige oostenwind die rond windkracht 3 is. En dan is er een heel klein kansje dat in de loop van de middag er wel aan zee een zeewindje gaat opsteken. En dan wordt het natuurlijk wel een stuk frisser meteen aan die stranden want het zeewater is nog maar een graad of acht... en daardoor ja, koelt het heel sterk af. Maar het is nog niet zeker, hoor. Ik uh, zou zeggen, als je een, een stranddag gepland hebt... Uh, ga dat gewoon proberen... en uh, zoek daarna anders een plekje op uh, uit de wind. Ja, en donderdag nog zo'n hele warme dag. Dan gaat de temperatuur nog verder omhoog. Dan gaan we richting de 27 tot 28 graden... in het oosten en zuidoosten van het land. Nog steeds die oostenwind, nauwelijks tot geen bewolking... dus een strak blauwe lucht. Ja, dat is een echte zomerdag. En die temperaturen van donderdag die kunnen wel eens recordhoog gaan worden. Want op 19 april hebben we sinds de metingen nog nooit dat soort waardes gemeten. Dus uh, ja, een paar ja. mooie dagen in het vooruitzicht. Ik schrijf even op mijn lijstje benen en bikinilijn. Oh. Dankjewel, <laughs> Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu met um, Ja. Ik ben even van mijn stuk gebracht. Het uh, drukste moment uh, dat is uh, inmiddels achter ons. Er staat nog ruim 410 kilometer file. Vooral in het midden en het zuiden van het land staan aardig wat files. De meeste zo'n uh, 10 minuten tot een kwartier vertraging. Een paar files springen eruit. Een uh, kapotte auto in de dagelijkse file op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knopen Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk ruim 20 minuten vertraging... Op de A16 Breda-Rotterdam waren twee verschillende ongelukken. Daar zijn alle reishokken weer open. Maar het gaat nog heel langzaam tussen Breda-Noord en knopend Klaver-Polder. Meer dan een uur vertraging. Dus eventueel oprijden via Roosendaal over de A58 en de A17 is een betere optie. Een kapotte vrachtwagen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knopend Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. En nog een beetje de nasleep van het ongeluk op de A50, tot slot van Eindhoven naar Arnhem. Tussen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 Het is vijf en minuut over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Guilene Plag. Guilene, goedemorgen. Goedemorgen. En Stand.nl. En we gaan lekker buiten spelen. Ja. Dat is de stelling in ieder geval. Een kind moet minstens één uur per dag buitenspelen. Naar aanleiding van uh, het nieuws hè, wat heel de hele ochtend al uh, te horen is in opdracht van Jantje Beton. Verschillende generaties zijn vergeleken. Nou, Waar onze ouders of opa's en oma's nog uh, 65% of 70% uh, lekker aan het buitenspelen was, Tegenwoordig nog 30% van de kinderen die bijna nooit of maar één keer in de week buitenspelen. En maar 14% van de kinderen is elke dag buiten te vinden om te spelen. Nou, Ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn moeder was vroeger echt nog elke week toch wel in de weer om die gaten in mijn knieën. Ja, en waren alleen In maar boeken. buiten. Hey, ik, vroeg, ik vroeg het net aan de ook. die heeft ook die heeft een zoontje. Van, hoe oud? Vijf. Vier. vier. Weet ja, nou die, die speelt heel veel buiten. Die wil zo, het liefst zoveel mogelijk buiten zijn. Ja, en de kleine de Lisa? Ja. De grote Lisa natuurlijk, inmiddels van vijf. Ja, die vindt het nu heerlijk. Maar de, het, de verleiding van de schermpjes en de televisie begint wel langzaam te komen. Hoor. Dus wow. het is een geduchte concurrent. Maar nu het lekker weer is, inderdaad, is het gewoon de hele dag buiten spelen. Dus ik verbaas me dan ook een beetje over dat er wordt gezegd... de speelplekken zijn te saai. Ja, hoeveel heb je nodig? Ja. Ik ben nu heel erg oud. Nee, de, ja, de we waren alleen maar buiten. Kruid, het was toch allemaal prima? In bomen klimmen, ja. en dan vermaakt hij je wel. Goed, uh, waar ligt het aan? Ligt het inderdaad aan te druk op school? Uh, zijn de speelplekken niet meer interessant genoeg? Hebben kinderen te veel last van het verkeer? Of kunnen ze misschien ook wel iets meer gestimuleerd worden? Iets meer die schop onder de kont van hup, lekker naar buiten. spelen maar. Een kind moet minstens één uur per dag buiten spelen. Of vindt u het sowieso maar allemaal overdreven? 0800 1101 is het telefoonnummer en de site standpunt.nl. Van de 1 miljoen slachtoffers die aangifte doen bij de politie... hebben de afgelopen jaar 200.000 hulp gekregen van slachtofferhulp. En dat moet beter, vinden ze daar zelf. Rosa Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Raad van Bestuur bij slachtofferhulp. Nog maar een half jaar trouwens. Um, ja, jullie lanceren vandaag een online platform. Dat moet dan meehelpen om meer mensen te bereiken. Hoe dan? Nou, wij merken, precies zoals u zegt, dat we, dat we een hele groep slachtoffers nog, nog niet bereiken. Wij, wij, wij hebben ons als het doel gesteld om minstens dit jaar 100.000 slachtoffers meer te bereiken. En wij hebben gemerkt eh, dat onze traditionele manier eh, van aanpak... en dat is meestal omdat de politie ons eh, aangiftes doorverwijst... Eh, waarna wij slachtoffers bellen, dat dat niet toereikend is. Er is een hele grote groep die op het ogenblik online... Uh, is, maar die wij niet bereiken. En daar uh, hebben we maatregelen voor uh, getroffen via onze online platform. Hoe gaat dat eruit zien dan? Sorry, ik moet u voorstellen dat op het ogenblik er nog heel veel face-to-face uh, -face contact is met, uh, met slachtoffers, mensen die wij bellen, uh, mensen die wij bellen tussen kantoortijden, terwijl er een hele groep slachtoffers is die zegt van ja, maar mijn leven het speelt zich gewoon heel anders af. Dus ik wil jullie op een andere manier kunnen bereiken. Uh, bijvoorbeeld via chatten, via uh, social media. En die mogelijkheden die openen wij nu ook op uh, ons online platform. Dus we gaan ook andere slachtoffers bereiken. Niet minder, maar meer. Maar is, is dat dan wel zo dat daar echt ook iemand uh, ach, achter zit... die contact met die mensen zoekt? Of, of zijn dat dan van die bots die, die gewoon uh, ja, standaard antwoorden geven? Nee, absoluut niet. Uh, daar, uh, bedoel, natuurlijk is er online heel veel informatie beschikbaar. Maar op het moment dat je contact met ons uh, zoekt... Uh, dan, uh, dan zijn daar gewoon mensen die, uh, ook de, die, die gewoon ook antwoord geven... Uh, die adviezen geven en noemt u maar op. En uh, wij merken met name dat slachtoffers bijvoorbeeld van zeden... Uh, het heel prettig vinden om eerst via chat... ...anoniem een aantal vragen te kunnen stellen... ...waarna ze zich pas bekend maken... ...en uh, er gewoon dieper in de problematiek uh, nou, ingaan. gaan. Want dat vroeg ik me inderdaad af. Kijk, er wordt gezegd, ja, een miljoen slachtoffers... ...maar ja, dat, dat is zo breed als wat natuurlijk. Uh, dat kan inderdaad iemand zijn die met een zedenzaak te maken heeft... ...met een moord, ik noem maar wat. Uh, ja, dat kan ook iemand zijn die voor een veel minder vergrijp... Uh, en, ...en denkt van, ja, slachtofferhulp leuk... ...maar ik heb het helemaal niet nodig. Ja, dat, dat, dat is ook... Uh, ik bedoel, kijk, als u het zelf kunt, uh, kunt oplossen... wij zeggen altijd... Het, het slachtoffer geeft zelf zijn behoefte aan. Maar het is wel heel erg goed... om een slachtoffer duidelijk te maken... dat er misschien meer aan, uh, aan de hand is... dan dat ze op het eerste moment uh, denken. Omdat hoe vroeger... je toch uh, met een slachtoffer in gesprek gaat... hoe meer... Soms diepgaande trauma's je op een later moment kunt, kunt voorkomen. Dus wij proberen ook te adviseren. We proberen hulp te bieden. We proberen soms door te verwijzen. Dus op allerlei manieren proberen wij bijstand te verlenen. Is er wel genoeg, want kijk, u zegt van we willen die aantallen opkrikken. Dat moeten moet er, er meer worden. Maar dat betekent ook dat er meer druk op uw organisatie wordt gelegd. Op de vrijwilligers. Ja. Zeker. Uh, wij hebben al heel veel vrijwilligers op het ogenblik in uh, dienst. Wij werken op het ogenblik met 1200 vrijwilligers. Wij hopen de komende tijd het aantal vrijwilligers ook nog uit te breiden. Er is, uh, er is nog steeds veel belangstelling om, uh, om bij ons uh, te werken. Dus die druk op de organisatie zal toenemen, maar wij denken dat we dat aan kunnen. En u bent zelf heel lang rechter geweest. Hè? Uh, je ziet toch dat de uh, rol van het slachtoffer ook in, een, in rechtszaken, wordt veel belangrijker uh, gemaakt... Ja, dat is ook een van de redenen waarom wij deze stappen hebben genomen. Je ziet dat de slachtofferrechten sinds de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen. Maar dat is in het strafproces. Dat maakt ook dat er meer behoefte is aan, aan hulpverlening en advisering. Tegelijkertijd merk ik nu ik aan... De andere kant, zeg ik maar even zit, dat er veel meer slachtoffers zijn dan degenen die in een strafproces terechtkomen. Er zijn heel veel slachtoffers waar nooit een verdachte in beeld komt. Ja. Toch hebben die hulp nodig. Ja. Dus dat is ook een van de prioriteiten. En, en die mensen die dan wel in een strafzaak terechtkomen, worden die ook geholpen dan bijvoorbeeld? Want er bestaat nu de mogelijkheid om dan ook daar je woordje te doen bijvoorbeeld? Zeker. Zeker. Wij bieden hen uh, uh, verschillende vormen van, uh, van hulp daarbij. Uh, we bereiden met hen het spreekrecht voor. We stellen een spreekrechtverklaring op. Uh, we helpen ze met het uh, opstellen van uh, bijvoorbeeld een schadevergoedingsvordering. Uh, maar soms ook gewoon al veel eerder dat wij uh, helpen uh, om de aangifte bijvoorbeeld voor te bereiden. Wat sommige mensen heel erg ingewikkeld vinden. Ja, goed. Kortom, allemaal ontwikkelingen bij uh, slachtofferhulp. Uh, dat was de voorzitter van de Raad van Bestuur, Rosa Jansen. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Haren, nu nog zelfstandig. Maar de kans zit erin dat die gemeente moet fuseren met Groningen. Dat is nodig. Daar horen we daar straks al uh, de gedeputeerde over. Browns van CDA. Uh, hij is voor. Omdat de dienstverlening beter moet naar de burgers... en uh, de gemeente ook financieel kwetsbaar is. Maar ja, Martijn van der Zanden, al de hele ochtend in Haren, Groningen... er zijn ook tegenstanders... Ja, absoluut. Ik heb er hier twee bij me die daar vol passie over kunnen vertellen. Gustav Biesenveld van het burgercomité en Gert Bruns, die is ondernemer... heeft horecazaken hier in Haren. Ja, inderdaad, waarom zegt u Haren moet zelfstandig blijven, Gert Bruns? Nou, we willen heel graag onze identiteit behouden. En ja, we hebben destijds een referendum gehad... en 75% van onze bevolking was tegen samenvoeging met Haren. En we willen graag zelfstandig blijven omdat we gewoon, ja, we willen dat uh, onze identiteit goed behouden. Dat is eigenlijk een uh, hoofdzaak. En als ondernemer hebben we natuurlijk ook uh, wel, uh, wel uh, onze vragen erbij. Want er wordt gezegd uh, de lasten zullen omhoog gaan in, uh, in Haren. De lasten voor ondernemers. Maar uh, in Groningen zijn ze altijd nog veel hoger dan hier. Dus en Haren moet ook een inhaalslag doen. We hebben natuurlijk bepaalde lasten die zijn gewoon jarenlang te laag geweest. En die moeten nu ingehaald worden. Maar we zijn altijd nog. Uh, uh, lager als, als de stad Groningen. Die identiteit, is dat ook voor u het belangrijkste, meneer Bissenveld van het burgercomité? Ja, ik vind identiteit dat uh, een moeilijk begrip. Het gaat erom dat we he, goede gemeenschappen hebben in vier dorpen... waar mensen met plezier wonen en die daarvoor gekozen hebben... om in een niet stedelijke omgeving te wonen. Maar die mensen hoeven niet te verhuizen naar de stad, toch? Die hoeven niet naar Groningen? Nee, maar het karakter gaat veranderen, want er wordt hier natuurlijk volop zal gebouwd worden... ondanks alle garanties die zogenaamd gegeven worden... En uh, je telt niet meer mee. Nu heb je als burgers... Je kent je bestuurders, je kent je ambtenaren... je hebt, bent betrokken bij je woonomgeving, je hebt de invloed op. Als we bij de stad komen, hebben we er niets meer over te zeggen. De stedelijke agenda zal bepalend zijn... en wij kunnen geen enkele invloed meer uitoefenen. Nou zijn er, inderdaad, er worden wel garanties gegeven, hè? want het gaat bijvoorbeeld over de, de groene longen. Haar is natuurlijk ontzettend groen. Daarvan zegt de provincie, daar gaat niet gebouwd worden. Ik geloof dat de burgemeester van Groningen dat ook al gezegd heeft. Daar gaat niet gebouwd worden, we zouden wel gek zijn. Maar die garanties, die gelooft u niet? Nee, die geloven we niet. Ten eerste zijn die afspraken niet met haren gemaakt. Maar als ze wel met haren waren gemaakt, dan stelden ze nog niks voor. Want op het moment dat haren wordt opgeheven... is er niemand meer die voor de nakoming van die afspraken kan opkomen. Dat is dus niet waar. Bovendien, de groene long is alleen maar het stukje tussen Groningen en Haaren. Uh, en maar in werkelijkheid is het groen van Haaren vele malen groter. En dat wordt helemaal prijsgegeven. En Haaren heeft het mooiste landschap van uh, Groningen. Echt een Drenns landschap prachtig, waar iedereen van geniet. Dat is voor de stad niet interessant om dat in stand te houden. Die gaan liever bouwen en ruimte geven aan projectontwikkelaars. Nee. Toch is het ook zo, er komen natuurlijk, stel dat het doorgaat... dan komen er ook hier gemeenteraadsverkiezingen in november of oktober. Zou dat, eind van dit jaar zou dat zijn. Ja, dan kan natuurlijk een partij vanuit Haren, als heel Haren daarop stemt... dan hebben die ook straks wel wat te zeggen in Groningen dan hebben die op 45 raadsleden, misschien eh, heb je drie eh, raadsleden vanuit Haren... die hebben 0,0 invloed. Iedere stem telt, zou ik zeggen, maar dat, dat ziet u niet zo. Dat zien we absoluut niet. En we hebben het voorbeeld van Hoogkerk. Dat is in eh, 1969 bij de stad gekomen. Er was één raadslid dat voor Hoogkerk opkwam. In de kortste tijd zei de toerbaler-burgemeester... meneer, u bent nu onderdeel van Groningen. Ik wil niet meer horen dat u het over Hoogkerk heeft. Um, vanavond wordt er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. U, u gaat ook die kant op, meneer Bruns, de ondernemer. Hey, ik heb een hele drukke avond vanavond. Ik kan helaas niet mee. Het, het is ook pas avonds om uh, half acht hoorde ik. En uh, daar ga ik helaas niet redden. Nee. Maar er, er gaat wel een groep uit haar die kant op. Dus, er gaat een, een hele grote groep richting, uh, richting uh, de Den Haag. Ja, dat klopt. Ja. De, denkt u inderdaad, heeft, heeft het nog zin? Want uh, de, de minister heeft inmiddels ook al een brief gestuurd, namens het kabinet, minister Olongren van Binnenlandse Zaken, waarin ze inderdaad zegt van het is niet duurzaam als haren zelfstandig blijft. Het moet gewoon bij Groningen. Denkt u dat het nog? zin heeft om dat te protesteren. Nou, Ik heb altijd nog vertrouwen in de democratie. En ik hoop gewoon dat je tot het laatste moment... Uh, dat je gehoord wordt en dat er geluisterd wordt naar de burgers. Daar ga ik nog steeds van uit. De, uh, het referendum dat gehouden is, is vier jaar geleden. Dat was in 2014. Denkt u dat het nog steeds driekwart van de bevolking is... die tegen is, meneer Bieserveld van het burgercomité? Of het nou precies driekwart is, dat weet ik niet. Maar het is nog steeds een meerderheid die tegen is. en dat is ook. Want, want hoe weet u dat? Omdat je dat merkt, de mensen die je spreekt. We hebben in, uh, in het najaar een petitie gehad haaren niet bij de stad Groningen. En daar hebben meer dan 5000 mensen handtekeningen ondergezet. Dat maar dat is van 20.000 inwoners, dus dat is een kwart ongeveer. Nou ja, bij een petitie krijg je natuurlijk nooit iedereen. Dat is wel anders dan bij het stemmen. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat wil ik toch nog even zeggen. De Kamer moet een besluit nemen... terwijl ze niet goed geïnformeerd is door de minister... omdat de minister is afgegaan op de leugens van de provincie Groningen... En vanmorgen in het programma heeft gedeputeerde Broens... u ook weer het een en ander verteld, dat deugt niet. Het wordt tijd dat de Kamer zich realiseert... dat je een wet alleen maar mag baseren op de juiste feiten... en niet op leugens van een paar bestuurders. Ja, want waarom, waarom zegt u inderdaad dat de provincie liegt? Omdat ze liegen. Uh, de financiën zouden uh, niet goed zijn. Haaren heeft structureel geen financieel probleem. Dat heeft ook professor Allers van de Universiteit Groningen uitgezocht en gezegd. De provincie negeert dat totaal. Okay. Nou, dat is duidelijk. De voor- en tegenstanders... die staan lijnrecht tegenover elkaar. Vanavond is dus het debat in de Tweede Kamer hierover. En eind deze maand neemt de Tweede Kamer een definitief besluit... over het wel of niet herindelen van haren bij Groningen. Martijn van der Zanden was dat. Elisabeth Stijns nu... met uh, wat opvallende zaken uit de andere media. <middels> Ja, Jurgen van den Berg, ja. jij zei net uh, dat je je benen zomaar klaar gaat maken. Nee, dat zei ik helemaal niet. Want het wordt mooi weer, iets in die trant in ieder geval. Uh, ik zal het maar niet herhalen. Maar helaas komt het mooie weer voor de meeste buitenzwembaden te vroeg, meldt NH Nieuws, dat een rondje in Noord-Holland deed. Zo is het water in het zwembad in Sint-Pancras nog te koud. En wordt er in het zwembad in Opmeer nog aan de binnenkant van het zwembad geschilderd. Er ligt nog geen druppel water in, zegt de uitbater daar. In Midwoud is... Er is er simpelweg geen geld voor, het, uh, voor om het zwembad al te openen. We zijn al twintig weken per jaar open. En als daar nog weken bij komen, dan wordt het een duur verhaal... zegt de uitbater van het zwembad ja, daar. Maar het is nu nog wel te fris ook, denk ik. Hè, ja, het wel, is wel, ja. ja, ja. ja. Nou ja. Een huisarts uit Vlaanderen dan, die een briefje schreef voor een vrouw in geldnood... krijgt geen straf van de Belgische Orde der Artsen, schrijft het Nieuwsblad. De arts schreef het briefje officieel... omdat de vrouw voorgoed ongeschikt was voor sportactiviteiten. Maar in werkelijkheid wilde de arts haar vooral van de schulden afhelpen. De vrouw had namelijk een fitnessabonnement... waar ze elke maand 70 euro voor betaalde... en dat ook nog anderhalf jaar lang moest doen. De fitnessketen had erover geklaagd bij de artsenorde... maar die oordeelde dat de vrouw wel delen eigenlijk ook een medisch probleem had. De medewerkers van een sterrenrestaurant in Chicago hadden een prima dag... want een tevreden klant gaf een fooi van maar liefst 2000 dollar. Na het betalen van de rekening gaf hij eerst 300 dollar fooi. En daarna liep hij de keuken in om te zeggen dat hij nog nooit zo lekker had gegeten... en dat de koks waren kunstenaars zijn. Hij een heel over de Je moet echt zijn wat je doet. And we like, haha. Ja, en best was like we haha. Ja, in de keuken strooide hij dus met geld, met benjamins zoals we hoorden. Dat zijn briefjes van 100 dollar. Weet u ook welk restaurant dat is? Um, dat weet ik zo snel even niet uh, de, zo, Ik zie zeggen. dat er een artikel staat op de ja. site NOS.nl. Ja. Gaan we daar even zoeken? Uh, tot slot, uh, Japan dan. Gaat China helpen om de wc's in dat land te moderniseren? In Japan zijn wc's namelijk hypermodern en daar wil China alles van weten. Japanse wc's zijn bijvoorbeeld geen simpele potten zoals hier, maar heuse douchetoiletten. Waarbij je met één druk op de knop van onder helemaal gewassen wordt. The Guardian schrijft erover en spreekt van wc-diplomatie, die Japan ook toepast in India en Zuidoost-Azië. De Chinese regering wil tot 2020 ongeveer 64.000 wc's bouwen of moderniseren. Maar niet iedereen is er blij mee. Want in sommige steden wordt er wel heel veel geld aan uitgegeven. Zo kostte een openbaar toilet in de westelijke stad Chongqing... zo'n 100.000 euro. Jolanda van der Velde, hoeveel kilometer staat er nog? Nog zo'n 330 kilometer file. Maar de meeste files die leveren nou 10 minuten een kwartier vertraging op. Ze staan vooral in het midden en het zuiden van het land. Een paar dingen vallen op. Een ongeluk op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Afit-Averhoorn en Purmerend-Noord bijna een half uur... Vertraging. En ook al zijn alle reishokken open... het gaat nog vrij langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda, West en Zevenbergshoek bijna een uur vertraging. En de kapotte vrachtwagen tot slot op de A20-hoek van Holland... richting Gouda. Tussen het Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk, 8 kilometer. De rechte reishok is dicht. De shoep-shoep-song nu, dit is Cher. Liedje, maar dit was de uitvoering uit de jaren 90 van uh, zangeres Cher, dus de Shoop Shoop Song... Zeven minuten voor negen is het. Er lijkt maar geen eind te komen aan de wereldwijde opmars van Netflix. De videostreamingdienst. kreeg kregen de afgelopen maanden miljoenen klanten bij. En nog nooit stegen de omzet zo hard als het afgelopen kwartaal. Op de beurs is het bedrijf bijna net zoveel waard als dat andere entertainmentbedrijf. En dat is uh, Disney. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Is in die cijfers gedoken. Uh, net de financiële resultaten bekendgemaakt Netflix. Hoe staat het bedrijf ervoor? Nou, ze hebben nu 125 miljoen abonnees. eerste keer dat die grens... Uh, doorbroken is. Ze hebben er dus in drie maanden tijd 7 miljoen erbij gekregen. 7,4 miljoen. Echt ontzettend veel. Veel meer dan ze zelf verwacht hadden ook, want ze dachten dat er een miljoen minder zouden zijn dat erbij kwam. En veel minder dan beleggers hadden verwacht. Die dachten, dat zijn er misschien 5 miljoen. Nou, het zijn er dus 7 miljoen. Dat geeft maar aan dat die wereldwijde opmars gewoon doorgaat van Netflix. Ook de omzet, die is enorm gestegen. Je zei al, dat is de hoogste stijging sinds hun bestaan. 43 procent is erbij gekomen. In een kwartaal komt er nu 3,6 miljard binnen. Komt niet alleen doordat er meer klanten bij zijn gekomen... maar ook omdat die klanten die er al waren meer zijn gaan betalen. Er is een prijsverhoging doorgevoerd eind vorig jaar. kwam een euro bij bij sommige abonnementen. Andere abonnementen kwamen twee euro bij per maand. En dat zorgt dat er meer geld binnenkomt. En toch blijven er klanten bij komen. Nou, hoe reageren de beleggers? Ja, die smullen hiervan, die smullen sowieso van Netflix. Vooral mensen die uh, een jaar geleden zijn ingestapt. Want die hebben hun aandelen in een jaar tijd verdubbeld zien worden. De waarde daarvan. En na beurs, na deze cijfers kwam er ook weer 5% bij. Ja, die beleggers die denken, dit is het mediabedrijf van de toekomst. Dit is het bedrijf wat zoveel, uh, wat onmisbaar wordt eigenlijk in het entertainmentlandschap. Wat wereldwijd straks klanten heeft. Vergelijken bijvoorbeeld met Facebook, hebben we echt miljarden leden heeft, maar ja, die betalen niet. En die leden die Netflix heeft, die rekenen iedere maand netjes uh, een vast bedrag af. Dus er blijft geld binnenkomen. Dus die zijn heel positief, die smullen hiervan. En de topman Riet uh, Hastings, die zegt ook... ja, we moeten nu niet lui worden. We moeten nu niet uh, sloon worden, want dan worden we overreden door de concurrentie. We moeten nu heel hard doorgaan. En vandaar ook dat ze echt miljarden blijven investeren in uh, nieuwe producties. Bijna net zoveel waard als Disney nu. Nou, dat is natuurlijk normaal een gigant al jarenlang. Zijn er dan geen enkele twijfels over dat Netflix die verwachtingen waren kan maken? Die twijfels zijn er wel. Um, dat, die zijn wel in de minderheid. Die mensen die eraan twijfelen. Maar die wijzen erop dat er bij Netflix nog altijd meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. Dat is op zich niet uh, goed voor een bedrijf. Je wilt natuurlijk geld verdienen. Maar er moet nu geïnvesteerd worden in producties. Dus ze zeggen ook dit jaar gaan we meer dan 6 miljard euro investeren... In tv-series, in films, in tv-shows. Want daarmee, met die nieuwe series en films... gaan we weer nieuwe klanten binnenhalen. En zo zorgen we ervoor dat we die onmisbare positie krijgen. Maar de sceptici die zeggen... Ja, zijn die films en series straks nog wel zoveel waard... als die miljarden die er nu in geïnvesteerd wordt... Neem een serie die een paar jaar geleden populair was, House of Cards. Wie gaat er over tien jaar een abonnement nemen op Netflix om die serie te kijken? Is die dan nog wel geld waard? Dat is één van de twijfelgevallen. Andere is ook, ja, sommige producties zijn gewoon niet zo goed. Ze hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar bij de Super Bowl een film gelanceerd, Cloverfield Paradox. Dat was een verrassing van, hé hey, kijk aan, we hebben deze film, dit is een populaire serie en nu hebben wij deel drie daarvan. Enorm afgebrand door de, door, de, door de critici. Dus als je hem aanbevolen krijgt op Netflix... dan weet je in ieder geval... <lacht> klik hem niet aan, want je krijgt uh, geen leuke avond tenminste. Uh, als je de recensenten mag geloven. Ja, zo hebben ze natuurlijk wel uh, meerdere flops. Ook wel successen. Hoor. Bijvoorbeeld een uh, Spaanstalige serie die net uitgekomen is. La Casa de Papel. Die is uh, heel goed bekeken. De best bekeken niet-Engelstalige serie bij Netflix. Dus aan de ene kant hebben ze hele grote successen... maar ze hebben ook flops... En er komt concurrentie aan. Hè? Want je noemde Disney al, dat is een belangrijke speler... die ook aan een eigen streamingdienst werkt. En als die nou een enorm aanbod hebben en dat weghalen bij Netflix... houden ze dan wel nog hun positie overeind. Dat zijn de zorgen. Bij Voor de consumenten bedrijf. wel goed natuurlijk, want die concurrentie levert alleen maar meer... en goedkoper waarschijnlijk ook. Ja, en op dit moment steekt Netflix zoveel geld in producties... je krijgt eigenlijk meer waarde dan dat je jezelf hmm. betaalt. aan Goed nu, zo